Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Als het aan het openbaar ministerie ligt, gaat Richard de Mos, een oud-wethouder uit Den Haag, bijna twee jaar de cel in. Ook wil justitie dat hij vier jaar lang niet werkt in het bestuur van een gemeente, een provincie of waterschap. De Mos wordt verdacht van corruptie, zegt het OM. Hij ging actief op zoek naar sponsorgeld, maar kreeg ook ongevraagd geld. Goederen of diensten die voor hem van waarde waren. Daar stond tegenover dat hij voor de selecte groep ondernemers een handig doorgeefluik was en werkte planmatig wensenlijstjes van zijn medeverdachten af. Hij zou bepaalde ondernemers hebben voorgetrokken. De ondernemers die geld hadden gedoneerd aan de partij kregen invloed in de gemeente. Het OM eist tegen de betrokken ondernemers straffen tot 12 maanden. De OM wil dat een andere wethouder 10 maanden de bak in gaat. Op een boerderij in Nederland is de gekke koeienziekte ontdekt. Volgens de Telegraaf gaat het om een bedrijf in Zuid-Holland. Landbouwminister Adema zegt dat het vlees van de koe... niet in de winkel terecht is gekomen. De gekke koeienziekte kan een hersenziekte veroorzaken... die voor mensen dodelijk is. Op verschillende plekken is de watersnoodramp herdacht. 70 jaar geleden stroomde het enorm, stormde het enorm en braken de dijken door. Een groot deel van Zeeland, Zuid-Holland en Brabant liep onder water... Bij een herdenking in het Zeeuwse ouwerkerk waren toespraken van overlevenden. Het, was, het water was ijskoud. Die kou zal ik nooit vergeten. Om ons heen hoorden we van alles. Biddende en psalmen zingende mensen. Mensen die om hulp riepen. Maar we konden niks doen. Bij de watersnoodramp kwamen bijna 2000 mensen om het leven. Ook werden tienduizenden huizen verwoest. En de eerste namen voor het festival Lowlands zijn bekendgemaakt. the day en de Machine, Loyal Corner, Nothing But Thieves en Billy Eilish dus. Het Noord-Nederlands Orkest staat trouwens ook weer op de line-up. Hopelijk horen we ze ook, want vorig jaar ging de show niet door, omdat de soundcheck van Stromae te veel uitliep. En dan nog het weer vanavond opnieuw wat buien. Morgen bewolkt, in het zuiden opnieuw regen, pas in de loop van de middag droog en een graad of negen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in de regio Noord-Holland is de avond begonnen. De meeste vertraging op dit moment op de A7 Zaanstad richting Hoorn tussen Zaandam en Purmerend Zuid. 25 minuten op onthoud door bergingswerkzaamheden. Er gebeurde eerder vanmiddag een ongeluk. De linker rijstrook is daar dicht. En de A8 Amsterdam richting Zaanstad tussen knooppunt Koenplein en knooppunt Zaandam. 10 minuten oponthoud en een file van 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. -M -M. Met nu de Muziek Boulevard. Freestyler, rock the microphone, carry on with the freestyler. I the, the throw one and throw one, you know what got the flow on. Select us on the radio, play us 'cause we're like the ozone. Wat is Only wipes the session. Let there be a lesson. Question you carry protection. though with your heart. Rock the microphone <laughs> Carry on with the freestyler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 I'm uh -huh. me En de regio. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Tegen de Haagse politicus Richard de Mos is bijna twee jaar celstraf geëist. Als het aan het OM ligt, mag hij ook vier jaar lang geen publieke functie meer hebben. De Mos staat terecht voor onder meer corruptie en het schenden van het Amtsgeheim. Amerika geeft mogelijk weer voor ruim 2 miljard dollar wapens aan Oekraïne. Volgens persbureau Reuters zitten daar raketten bij die 150 kilometer ver kunnen. Twee keer zo ver als de raketten die Kiev nu heeft. Op een boerderij in Nederland is bij een dode koe de gekke koeienziekte ontdekt. Volgens het ministerie van Landbouw is het vlees niet in de voedselketen terechtgekomen. Dat ministerie wil niet zeggen waar de boerderij ligt. Het weer vanavond en vannacht buien, morgen bewolkt en wat lichte regen bij zo'n 9 graden. Can help me, I'm out of plan. Yes, I left my world in somebody's hands.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 Not to notice this crying girl.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 So revealing heart is of a stealing